7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Leden van de motorclub Saturdara worden verdacht van aanslagen op Hells Angels in het Roergebied. Dat meldt het Duitse Weekblad Focus op grond van informatie van de politie en het Openbaar Ministerie in Duitsland. Vooral in Duisburg komt het volgens de politie regelmatig tot ongeregeldheden tussen Saturdara-leden en Hells Angels. In Nederland is het relatief rustig tussen de motorclubs. Eind vorig jaar stelde het Openbaar Ministerie 600 leden van beide clubs onder toezicht. Ook werd toen uit angst voor rellen een aantal motorevenementen afgelast. De Nationale Recherche heeft aanwijzingen dat de Surinaamse president Bouterse zich nog steeds bemoeit met drugshandel in zijn land. Dat blijkt uit onderzoekstukken die de NOS in handen heeft. Boutersen wordt genoemd in het onderzoek... naar de internationale drugsbende van Piet W., die in april werd opgepakt. In afgeluisterde gesprekken praat deze Piet W. over zijn contacten... met onder andere president Boutersen. Libië heeft ongeveer 50 mensen gearresteerd... in verband met de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Daarbij kwamen dinsdag vier Amerikanen om het leven... onder wie ambassadeur Stevens... Volgens de Libische premier hebben enkele buitenlandse Al-Qaida-sympathisanten onder de gearresteerden de aanslag voorbereid. Op het moment van de aanslag werd bij het consulaat in Benghazi gedemonstreerd tegen de Amerikaanse anti-islamfilm Innocence of Muslims. Ook na vijf speelrondes in de eredivisie staat Vitesse op de tweede plaats. De Arnhemers wonnen bij FC Groningen met 3-0, ondanks een rode kaart voor Vitesse-verdediger van der Heide na een half uur. Vitesse staat door de overwinning op twee punten van koploper Twente. PSV ging vanmiddag verrassend met 1-0 onderuit bij FC Utrecht en staat vijfde. AZ won met 4-0 van Roda JC en Herakles klopte de nak met 2-1. Het weer? Vanavond en vannacht meest droog, morgen bewolkt, af en toe wat regen. In het zuidoosten grotendeels droog met wat zon. Middagtemperatuur rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC. Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf 1995 per maand. En u krijgt de e-reader helemaal gratis. Ga snel naar nrc.nl/slash Sony. De Radio 6 Soul and Jazz Awards.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 Een uur lang verdieping van het wereldnieuws met Harm Ede Botje. Welkom bij Bureau Buitenland met een uur lang achtergronden bij het wereldnieuws. Stopping the film is our hope. Americans want to say something bad about Prophet Mohammed. Don't make our people angry because they will kill. <lacht> Onze mensen gaan moorden. U hoorde een woedende Libische man voor het uitgebrande Amerikaanse consulaat in Benghazi. De film waar hij het over heeft is Innocence of Muslims. Een obscure en nogal idiote B-film waarin moslims te kijk worden gezet als dom en achterlijk. Demonstraties in de Arabische wereld tegen de film leiden tot honderden arrestaties... en tientallen gewonden en zelfs enkele doden. Waaronder dus de ambassadeur wat u zojuist hoorde in het 7 uur journaal. Tot nu toe is alleen de trailer van de film bekend. Niemand weet of er nog een hele film komt. En die spontane woede is dus wat voorbarig. De vraag is, zijn, is die geregisseerd? En wie zit er achter die film, behalve een koptisch-christelijke regisseur? Straks om kwart voor acht een gesprek met Arabist Roemeijer hierover. Maar eerst veel Europa. De ministers van Financiën van de Europese landen... kwamen de afgelopen dagen bij elkaar op Cyprus... om opnieuw de crisis te bespreken. Naast Griekenland ging het ook over nieuwe hervormingen in Spanje. In dat land wachten sommigen niet meer op maatregelen uit Brussel... maar nemen ze zelf het heft in handen. Na kwart over zeven meer hierover. Thank mm -hmm. you. Ruim twee jaar al zoeken Europese leiders naar de reset-knop om Europa nieuw leven in te blazen. Die zoektocht speelt zich grotendeels af achter gesloten deuren. Journalisten die het verslaan moeten het vooral doen met anonieme bronnen, vaak tot hun frustratie. Afgelopen dagen was er het zoveelste crisisberaad, ditmaal dus op Cyprus. Ook op het eiland onze correspondent Tijn Sade, die net als zijn collega's te maken heeft met zwijgzame gezagstragers. Er is wel een gesprek gaande tussen Spanje, de ECB en ook het IMF. Uh, as far as Greece is concerned, uh, as you know, uh, our teams have been on the ground since uh, last week. There is no movement whatsoever this weekend on that topic. Loopt hij op zijn eind hier op Cyprus met een laatste persconferentie met de Cypriotische minister van Financiën. Cyprus is my island Let me by saying that this has been a very good week for Europe. Dit was een hele goede week voor Europa, zegt Eurocommissaris Olli Rehn. We the of the in Spain. We spraken over de situatie in Spanje. Vervolgt Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de groep van Eurolanden. En dan nog het nieuws van de collega's van het financieel dagblad. Christine Lagarde, baas van het IMF, en Mario Draghi, baas van de Europese Centrale Bank, zouden achter de schermen werken aan een noodhulpprogramma voor Spanje van 300 miljard euro. Ik weet dat er wat trepidaties en speculaties zijn over president Draghi en mijzelf zouden in diepe zijn. Ik kan u you dat we niet in dat respect zijn. Niets van waar, zegt Lagarde. Het is kaart ontkend. En uh, uh, ja, mijn bronnen zijn goed genoeg om het te brengen. Anders hadden we het natuurlijk niet in de krant gezet. Uh, dus je blijft achter je verhaal staan? Natuurlijk ja, blijven we achter, achter het verhaal staan. En het zal uh, moeten blijken of het inderdaad ook zo uitpakt. Martin Visser, correspondent voor het Financieel Dagblad. Einde van je termijn zit erop. Vijf jaar hier gezeten. heeft ook nog een boek opgeleverd. De eurocrisis. Ik denk uh, dat ik de afgelopen twee, drie jaar tijdens de eurocrisis... bijna alle grote nieuwsverhalen altijd op basis van anonieme bronnen heb gemaakt. Dat is eigenlijk voor de journalistiek natuurlijk niet zo fraai. Uh, maar uh, hier krijg je de afgelopen tijd tijdens de eurocrisis... waarbij er zo grote belangen op het spel staan... krijg je bijna geen informatie meer van mensen onder the record. Mensen die gewoon met naam en toenaam uh, in de krant willen staan. Dus alles gaat hier anoniem. Uh, dat maak je natuurlijk als journalist ook kwetsbaar. Uh, de lezer moet maar op vertrouwen dat, dat jouw bronnen goed genoeg zijn... Als je dichtbij wil komen bij de echte bronnen... als het om financieel-economisch nieuws gaat in Europa... dan moet je bij de briefings zijn van de Duitse minister... de machtige Duitse minister Schäuble. Hij resideert deze keer in het Hilton Hotel hier op Cyprus. En Eigenlijk ben ik niet welkom, want die briefings... Die zijn alleen maar voor Duitse journalisten. Ik denk dat heel veel mensen hier binnen zouden willen dat ze een resetknop hadden. Want dat zou toch even fraai zijn. Dan zouden ze denk ik de hele euro resetten. En dan ben ik benieuwd of ze opnieuw met die euro zouden beginnen. Maar wat ze in ieder geval zouden doen als die gereset was... was de euro op een heel ander fundament te gaan bouwen. Ga gewoon helemaal beginnen aan iets nieuws eigenlijk. Nou ja, dat kan, dat kan dus niet. Je hebt, hem, je hebt hem al. Je zit al in die euro en moet binnen die euro proberen er weer bovenop te krabbelen. Ja, dat is heel wat moeilijker dan wanneer zo'n resetknop zou bestaan. Maar goed... Die is er dus niet. Tot zover Tijn Sade vanaf Cyprus. Meegeluisterd heeft Willem Vermeend, P. van de Aar en tijdens de paarse jaren staatssecretaris van financiën en ook kort minister van werkgelegenheid en sociale zaken. U bent nu hoogleraar Europees fiscaal recht in Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. U hoorde Tijn Sadeh worstelen daar in Cyprus met al die anonieme bronnen. Kan dat nou niet anders? Kunnen die gezagsdragers niet wat opener zijn over bijvoorbeeld zoiets als een uh, overleg over de ECB en het IMF over Spanje? Nee, dat kan niet. Dat is uh, koersgevoelige informatie. Uh, daar moet je buitengewoon voorzichtig mee zijn. En dat kan ook op acties uh, oproepen op de financiële markten die je niet wil hebben. Dus men moet daar zeer voorzichtig mee zijn. Ja, wat denkt u? Zegt zo mevrouw Lagarde van het IMF keihard. We zijn niet aan het praten terwijl ze dat in werkelijkheid wel aan het doen is? Misschien telefoneert ze wel. Ja, geen, als er maar geen traceerbare documenten zijn, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. Er, wordt altijd, er wordt altijd overlegd. En als ze het niet zo doen, dan zouden ze werk niet goed doen. Ja. Natuurlijk moet ze overleggen. Ja. En, dat moet, en moet, de ECB moet dat ook. Dat, dat voortdurend wordt voortdurend overlegd. Men kijkt naar Spanje. En ja, Spanje heeft de mogelijkheid om een beroep te doen op het, op het noodfonds, Dat heeft ze nog niet gedaan. Er zit ook een beetje trots bij de Spanjaarden bij. Ja. Uh, zeker bij, bij het huidige kabinet. Maar ja, uiteindelijk uh, zal men toch uh, moeten kiezen. Ja, wat vindt u daarvan, van die Spaanse trots? Ja, ik begrijp het wel. Het moet ons wel realiseren, en dat zijn we al lang vergeten in Nederland, vooral in Nederland, dat Spanje, voordat de Europese kredietcrisis uitbrak, een hoge economische groei had. Uh, dat zat uh, rond bijna rond 3%. Dat was een van de sterkste economieën toen de tijd. Van, uh, van Europa. Het heeft een enorme klap gekregen, vooral door de. Uh, door, ja, door de bouwsector. Die is ja. eigenlijk een kloof daar. En dat, dat is het grote probleem van, van Spanje op dit moment. Ja, uh, u, u bent ook betrokken geweest bij de campagne van de Partij van de Arbeid. Op de achtergrond ook betrokken bij de partij. Uw partij heeft een enorme overwinning geboekt. Gaan waarschijnlijk nu met de VVD regeren. Gaan we een andere houding zien in Europa als het gaat om bijvoorbeeld uh, financiële zaken? Nou, de Partij van de Arbeid is van oudsher pro-Europa geweest. Ja. De Partij van de Arbeid is van mening dat een klein land als Nederland. Voor zijn werkgelegenheid, voor de economische groei, toch vooral moet hebben van de Europese samenwerking. Ook op het oogpunt van veiligheid. Uh, ik Dat zal niet veranderen. Het vanavond is altijd op dat punt gewoon zichzelf geweest. Nee. Wat is het advies van u? Moet zo iemand als, als uh, Jan-Kees de Jager blijven? Nee, ja, dat ligt niet voor de hand. We moeten eerst even afwachten. Eerst afwachten tot het kabinet er komt. Maar als er een kabinet komt van de uh, CVD, uh, Partij van de Arbeid, ja, dan zal het CDA waarschijnlijk niet meedoen. Nee. En dan meneer Plasterk op de post van minister van Financiën. Daar moet u bij Diederik Samson voor zijn. <laughs> maar u verwacht wel afrondend een meer pro-Europese houding van de komende nou, regering? Laat ik dat zo zeggen op dit moment. Uh, het voorkabinet, kabinet, uh, minder het minderheidskabinet dat gevallen, geval is... vooral onder druk van Geert Wilders... Ja. Ja, stond bekend in Europa als, ja, als een beetje anti-Europees. En ja, dat is er nu wel af. Ja. Ik bedoel, dat kan niet meer. Ik bedoel, met de Partij van David, de regering kan dat niet meer. En dan zal, je toch, uh, zal men, je hebt ook gezien, na de kiesuitslag, dan zal men toch in Europa anders kijken naar Nederland. Ja, nu maar hopen op iets meer openheid. Zeker voor mijn collega Tijn Zardé <laughs> ja. daar in ja. Hartelijk dank, Willem Vermeend. Dank je wel. Ondertussen in... Indonesië, Yogyakarta, Zuidplein. Alun-Alun Selatan. Half twaalf s'avonds. Ja! Ja! Ja! In onze nieuwe rubriek Ondertussen In hoort u onversneden geluid... van over de hele wereld, opgenomen door geluidskunstenaar Cilia Erens. Dit was de eerste van die nieuwe reeks die we dit seizoen gaan uitzenden. Deze mini-portretten zijn met een speciale techniek opgenomen... zodat u een 3 d Ervaring heeft, als het ware, maar dan in geluid. En als u dat met een, koptelefoon af, uh, met een koptelefoon op terugluistert... dan waant u zich op de plek zelf. Gaat u naar onze website, vilavepiro.nl om die nieuwe serie te beluisteren. Een bijzondere ervaring is gegarandeerd. En dan... Uh, de eurotoppen, zoals die in Cyprus, waar we het zojuist over hadden... gaat het in de eerste plaats over de vraag hoe we uit de schulden kunnen komen. Maar de Europese molens malen langzaam. Individuele burgers en lokale overheden hebben vaak helemaal geen zin... om te wachten tot ze in Brussel eens een keer met oplossingen komen... en gaan zelf aan de slag. Onder de titel Reset Spanje kijken we naar de mogelijkheden... voor een doorstart van dit Zuid-Europese land. Dat doen we het komende half uur. Dat doen we om te beginnen met Marcel Jansen, econoom en verbonden aan de Universiteit van Madrid. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent perfect te beluisteren, want u zit daar dus in die studio... en niet aan de telefoon. Dat is fijn voor de luisteraar. In Cyprus, laten we daar eens mee beginnen... tonen de ministers van Financiën zich opvallend positief... over de ontwikkelingen in Spanje. Het land zou op de goede weg zijn. Dat klinkt mij een beetje raar in de oren. De werkeloosheid is heel hoog, misschien wel de hoogste van heel Europa. En dit weekend werd ook bekendgemaakt dat de huizenmarkt... de scherpste daling heeft kent sinds 2007. Vanwaar toch dat optimisme, meneer Jansen. Ik denk dat het een blijk is van, de, van het gebrek aan openheid in Europa. De ministers hebben naar buiten toe aan willen geven dat alles naar wens gaat. Maar als je hier de Spaanse pers leest... dan krijg je toch het gevoel dat het een weekend is geweest met de gespannen verhoudingen. Uh, uh, Spanje heeft aangekondigd dat het meer wilde gaan hervormen. En Europa heeft geantwoord dat het meer uh, bezuinigingen wil. Met name dus uh, uh, Nederland en Duitsland. Mm -hmm. uh, Spanje heeft de hoop dat men voor het einde van dit jaar zou kunnen spreken over een bankenunie wat uh, voor Spanje interessant is, omdat dan de hulp aan de banken... direct aan de banken zou gegeven worden... en dus niet als staatsschuld zou uh, gelden. Mm -hmm. En de Duitse minister, en uh, minister Jan Kees de Jager... komt daar uiteraard een minuut uh, na uh, achteraan... hebben meteen aangegeven dat dat uh, tijdschema volstrekt onhaalbaar is. Dus de Spaanse aspiraties zijn duidelijk bekoeld. En uh, ja, ik neem aan dat er hevige druk wordt uitgeoefend op dit moment op Spanje... om hulp aan te vragen om op die manier meer controle te gaan krijgen over de Spaanse regering. Ja, en er moet dus een hervormingsplan komen. Op welke punten zou Spanje in de eerste plaats moeten gaan hervormen? Er zijn, een, er zijn een, eigenlijk een hele hoop hervormingen die uh, al aangekondigd zijn in het verleden... en die niet scherp genoeg zijn, die aangescherpt moeten worden. De arbeidsmarktervorming is één. Maar de allerbelangrijkste op korte termijn is uiteraard de financiële sector. Uh -huh. uh, Spanje heeft in juli uh, akkoorden afgesloten met de Europese Unie voor die bankensteun... En daar is weer vertraging bij opgelopen. Het is dus nog steeds niet duidelijk hoeveel geld er uh, naartoe moet. Welke banken. En bijvoorbeeld is een belangrijke vraag... Uh, in hoeverre uh, investeerders gaan opdraaien voor de verliezen... En, en mensen die dus geld geleend hebben aan banken... Uh, op gaan draaien voor de verliezen van die, van die banken. Daar ja. moet veel sneller duidelijkheid over komen. En daarnaast uh, uh, zal Spanje gewoon uh, een, een agenda op tafel moeten leggen... om deze economie flexibeler te maken, concurrerender... En met name het, uh, het potentieel om uh, te exporteren. Ja. Dan hebben we hebben grote tekorten. hier. Ja, er moet ongelooflijk veel gebeuren. Het gaat allemaal heel traag daar in Spanje. Mensen raken daar, lijkt me, gefrustreerd over. De afgelopen dagen is er veel gedemonstreerd. Maar niet eens door, heel zo, door zo heel veel mensen. Is de moed al opgegeven? Nou, de moed is niet opgegeven. Maar wat je wel merkt, is, is uh, een zekere hervormingsmoeheid... Uh, uh, er, er ontbreekt hier eigenlijk een duidelijk plan voor de komende jaren. De mensen krijgen continu bezuinigingen op hun dak. Er wordt ook wel wat hervormd. Maar wat ontbreekt is een duidelijk uh, beeld over de toekomst... waar we naartoe gaan. En de mensen zien geen resultaten. Mm -hmm. Tot nu toe zijn eigenlijk uh, de bezuinigen alleen maar uh, uh, gebruikt... om de oplopende rentelasten te betalen... Maar uh, Rajoy heeft uh, acht maanden geleden een ruime meerderheid. Dus de meerder... premier, hè? de conservatieve premier. Pardon. Ja. pardon, ja, de conservatieve premier heeft acht maanden geleden een ruime meerderheid behaald in de verkiezingen. Een mandaat dus om deze crisis aan te pakken. En ik heb het idee dat zelfs zijn eigen kiezers vinden dat hij niet ver genoeg gaat. Ja, u zegt pardon in plaats van pardon. Hoe lang woont u al in Spanje? Uh, ik geloof dat dat nu elf jaar is. Oké. Okay. En. U kwam dus op de hoogtijdagen van de Spaanse economie binnen. We, we, we lijken nu op het dieptepunt af te stevenen. Wanneer denkt u dat Spanje gaat opkrabbelen? Nou, dit gaat nog wel even duren. Ja. Uh, de de vooruitzichten voor volgend jaar is dat de economie ook in 2013 krimpt. En voordat we echt kunnen gaan praten over werkgelegenheidsgroei... Ja, dan gaat er nog wel een of twee jaar overheen. Uh, uh, dus ik, ik vrees dat we echt gaan praten over meer dan een decennium... Uh, uh, van verloren tijd eigenlijk. Als we, als we terug willen naar de economische situatie van voor de crisis. Dit gaat echt jarenlang duren. Het is een hele moeilijke crisis. Hè, want we moeten allemaal uh, korten. De huishoudens hebben te veel schuld. de banken hebben te veel schuld. de overheid heb, heeft te veel schuld. En als iedereen aan het bezuinigen slaat. Ja, dan krimpt zo'n economie. Ja. Dus we moeten hulp van buiten eigenlijk krijgen. Ja, nou, we hebben een reportage gemaakt in de gemeente Toro Lodones. Um, dat is een, een klein uh, dorp vlakbij Madrid. En in de, bij de laatste lokale verkiezingen in 2011 kwam daar een nieuwe partij aan de macht. De Buren voor Toro Lodones. En uh, die wilden het dus helemaal anders gaan aanpakken. niet wachten op al die trage besluitvormers uh, bij de centrale regering of in Europa. Uh, ze hebben zelf de handen uit de mouwen gesloten, uh, gestoken. En afgelopen jaar sloot die lokale overheid daar af met een uh, het uh, sloot die lokale overheid het jaar af met een opmerkelijk begrotingsoverschot. Hoe hebben ze dat geflikt? Verslaggever Katie Sheriff reisde naar het dorp ten noordwesten van Madrid. Het centrale plein van Torre de Donners wordt goed in de gaten gehouden... door de oudste inwoners die hier in de schaduw op bankjes zitten. In het midden een fontein en daarboven wapperen Spaanse vlaggetjes in de wind. En achteraan... Het gemeentehuis waar sinds vorig jaar een nieuwe burgemeester zit. Anna, contesta. Eke? <laughs> Una pregunta voor de Hollandesa. Hier een dame met een kinderwagen. Wie bestuurt er hier in dit gemeentehuis? Vecinos, no? Vecinos. Ja, de buren voor Torrelodonis. Voor Torrelodonis. Heeft u daarop gestemd. Sí. Ze kijkt nu naar haar man. En waarom? Bueno, gusta, gusta. Había que cambiar. aquí, había que hacer un cambio. Er was verandering nodig. En volgens mij gaat het ook heel erg goed nu. Nu zij aan de macht zijn. moet ja. je Want wat is er veranderd? Por lo menos justo lo que partido. Het is allemaal wat eerlijker. Ja, dus ze zijn ontzettend aan het bezuinigen geweest en dat is volgens mij hartstikke goed, want eh, ja, we staan hartstikke in de plus. Está el resto de los polos de, de, de we doen het veel beter dan andere dorp in Spanje. Desde ahí a todo, no? Bienvenidos al primer informativo de vecinos por Lodones. De partij Buren voor Torrelodones wist vorig jaar in deze gemeente ten noordwesten van Madrid na 24 jaar de rechtsconservatieve PP van de burgemeesterszetel te stoten. De nieuwe regenten hebben geen enkele ervaring in de politiek. Maar 2011 sloot de gemeente af met een ontspaans begrotingsoverschot van ruim 5 miljoen euro. Hola, soy Elena Biurrun, soy la alcaldesa de Torrelodones. In haar vlotte zomerjurk met vrolijke oorbellen. voldoet de 38-jarige juriste Elena Biurrun niet aan het stereotype beeld van een burgemeester. Mijn informatie is juridica. Uw partij Buren voor Torrelodones bestuurt de gemeente nu voor het eerst. Um, waarom zit u nou eigenlijk op die stoel? Ik denk dat de van un cambio een verandering De inwoners van deze gemeente wilden verandering. Want de afgelopen jaren is hier erg slecht beleid gevoerd: Más transparente, meer realista. Ze wilden een transparantere administratie. Met mensen die midden in de samenleving staan, zoals wij. Ze público het publiek als particulier. De mensen waren het zat dat de politici publiek geld gebruikten alsof het hun eigen geld was. de yeah. dit gebouw bijvoorbeeld kwam hier niet zomaar binnen alsof het de burgemeester toebehoorde. Eh, si of si van hacer gastos de comidas, Maaltijden, zelfs het ontbijt werden met een creditcard van de gemeente afgerekend. In sommige maanden werd 3000 euro aan eten gedeclareerd. 3000 euros en comidas. Pero por 3000 euros en comidas, no? 24 uur per dag een bodyguard voor de burgemeester, een gepanzerde leaseauto van 2000 euro per maand en er had vier vertrouwenspersonen die per jaar 250.000 euro kosten. Deze gemeente is naar verhouding rijk. We hebben hier een groot casino waar we met belastingen van profiteren en ook is er veel geld gekomen tijdens de bouwboom. Het is een municipio dat in 10 jaar de bevolking het inwonersaantal is in tien jaar tijd verdubbeld naar 20.000 inwoners. Maar de basisvoorzieningen, zoals sportvelden, gezondheidszorg, wegen, die bleven achter. Es un ¿Dónde ese dinero? Waar is dan al dat geld gebleven? In vriendjespolitiek en absurde uitgaven. Eso es el Torre Lodonis is een rijke gemeente en was vroeger al in trek bij de upperklas uit Madrid om de zomer door te brengen. Zelfs Dictator Franco had hier een buitenhuis. Op deze aantrekkelijke locatie werd de afgelopen jaren lustig gebouwd. Maar veel te veel. Ik zie overal rijen nieuwe, maar lege huizen met bordjes te koop. Vaak waren de aannemers bevriend met de burgemeester. Dit was een prachtig. Het was allemaal zo, de enredaderas met floren. In een door- en stoffig park ontmoet ik Makka. Ze woont al twintig jaar in het dorp en stemde op de partij van de nieuwe burgemeester. Vroeger was dit prachtig, vertelt ze. Vol bloemen en met een kinderzwembad. Nu staat het volgens haar symbool voor de vriendjespolitiek van de vorige gemeenten Waarom is dit veranderd? De vorige die dat dit een was... De vorige burgemeester die, uh, heeft een vriendje van hem uh, hier in dit publieke park een, een, een, een bar laten openen. Er zijn en la in de achterkant. Het geeft ontzettend veel overlast. veel lawaai. Er is een horroroso. Hij verzorgt het park totaal niet. Het is een dorre en droge boel. En nu de bar dicht is, zie ik ook eigenlijk helemaal niemand hier lopen, behalve wij. Ze le ha permitido hacer esto. Uw gemeente sloot het afgelopen jaar af met een enorm begrotingsoverschot. 5,4 miljoen euro. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? We hebben bezuinigd op onze salarissen, zegt de nieuwe burgemeester. En bepaalde posten, zoals vertrouwenspersonen, geschrapt. Contracten zijn opnieuw onderhandeld, zoals met het schoonmaak- en het vervoersbedrijf. Daar waren veel te dure afspraken meegemaakt. We prescindido de muchísimo gasto. Veel overbodige kosten zijn gestopt, zoals die maaltijden en torenhoge telefoonrekeningen. Dat alles leefde bij elkaar zo'n 2 miljoen euro op. Daarnaast hadden we financiële meevallers, zoals een geldinjectie van de Spaanse staat en extra belastinginkomsten. en de Heeft u al telefoon gehad van wanhopige burgemeesters die om hulp vroegen? De alcaldes, no. que we recibiendo is veel telefoon muchísimo correo electrónico de veel vecino. Nee, maar wel van burgers uit het hele land. Telefoontjes, e-mails en bezoek. Ze willen weten hoe wij onze eigen politieke partij zijn begonnen en hoe het ons nu vergaat. Vroeg in de ochtend is een straatveger het plein voor het gemeentehuis aan het schoonvegen. Is er iets veranderd het afgelopen jaar? Sí, zie sí, is ja notaal un ligero cambio. Op welke sí. manier? Ombre yo lo veo más pacífico, como más abierto. Wat ik hier als straatveger erover kan zeggen is dat ik het idee heb dat het uh, wat opener is allemaal. De hecho con los concejales pues ze je kan con la gente no no han... Ik kan gewoon met de wethouders een praatje maken en uh, ze lopen niet arrogant voorbij. Son más populares más. Buenos días. En je, Cristina, wil je het voor de esposo António presenteren... met je in de regio? Ja, ik wil het. In het gemeentehuis trouwt wethouder Carlos Beltran deze ochtend een Jongstel. stel. Ik heb je in de regio, dat ik uiteindelijk benieuwd in het matrimonio. Iets heel anders dan wat hij in het dagelijks leven deed. Ik ben, op een lado andere kant, acteur en presentator van televisie. Hij is onder meer acteur en televisiepresentator. En dat is lo ik me vengo dedicando desde veel años. U heeft helemaal geen politieke ervaring. Hoe kunt u nou goed besturen? Porque no es la experiencia Omdat politieke ervaring niet nodig is om goed te kunnen besturen. Helemaal op lokaal niveau. Het is voldoende als je ervaring hebt met samenwerken in een team. En mensen kunnen laten werken voor een gezamenlijk doel. Die ervaring kan je ook buiten de politiek opdoen. Je meer libre. Eh, zonder ervaring kan je bovendien makkelijker werken. Con menos distancia, con la población. Er is minder afstand tot andere inwoners. Yo creo que no es muy necesaria la experiencia política para gobernar en en un pueblo. Permítame pues presentar, Javier La Orden. Javier La Orden, gerenommeerd advocaat en oppositieleider namens de Partido Popular. De partij van de vorige burgemeester. Y ahora concejal de mi pueblo en Torlodones. Vorig jaar verloor uw partij, de Partido Popular, na 24 jaar burgemeesterschap in dit dorp. U was lijsttrekker. Waarom verloor u? El Popular, después de 24 años, se había mucho de los Onze partij stond na 24 jaar te ver af van de inwoners. Toen de crisis uitbrak hoorde je in heel Spanje de roep om verandering. De PP in Torlodones was zich daar bewust van. We hebben 80% van onze kandidaten vernieuwd. Maar we hadden niet genoeg tijd om de burgers te overtuigen dat wij ook anders zijn dan onze voorgangers. Volgens de burgemeester heeft jullie partij er een potje van gemaakt door te smijten met publiek geld. bonanza. Je moet het in de context zien. Het waren tijden van overvloed. Elke Spanjaard gedroeg zich alsof hij een miljonair was. Como, eh, maar dat was overal zo, niet alleen hier in Torrelodones. Heel Spanje zit daar nu op te blaren. crisis Lolo. Lolo ven aquí. We klimmen omhoog door het, door het landschap. We er over rotsen heen. De zon gaat achter de rotsen onder. Ah, heel fijn. En waar we heen gaan is het, uh, is het verboden om te komen. Het vakantiehuis van Franco. Macca, die vorig jaar op de nieuwe burgemeester stemde... neemt me mee naar El Canto del Pico... Het vakantieverblijf van Spanje's voormalig dictator. Verlaten en vervallen torent dit spookachtige huis boven het dorp uit. Es Makka wijst in de verte en dan zien we de toren waarna dit dorp is vernoemd. Een, een, een toren uit de tijd van de Moren. En op die heuvel zien we nu nog geen huizen, maar ze zegt daar worden nu weer enorme bouwprojecten gepland. Ahora, ahora es que es para los millonarios. En uh, ook al zou die bouwbubbel nu voorbij zijn, die huizen zijn gericht op de mensen met echt veel geld, die uiteindelijk niet zo geraakt worden door deze crisis. Está vendido ya la mayor parte por gente que tiene mucho dinero. Maka, jij hebt vorig jaar ook op die partij van de huidige burgemeester gestemd. Waarom? Porque era un partido que... Omdat het gewone buren waren met verschillende achtergronden. Me gusta además que pusieran sus curriculos. We konden online hun cv's bekijken en zien wat ze konden. Dat sprak me aan. No ahora. Lo que me gusta que nos vecinos. Wat ik goed vind, is dat wij als inwoners beter op de hoogte worden gehouden. Met een tijdschrift en via internet. Raadsvergaderingen zijn online te volgen. Los podemos ver por internet y es, son libres. Vroeger wisten we van niks. Pas als er getekend werd, kwam er iets naar buiten. Eh, yo es que en es muy maar een jaar is kort. Over drie jaar kan ik pas echt een oordeel vellen. Probablemente los votaré, porque es que no hay nada mejor. Es que no hay nada mejor. U hoorde een reportage van Katie Sheriff vanuit Torre Lodones. De vorige burgemeester, die er volgens de bewoners zo'n potje van maakte... was overigens in geen velden of wegen te bekennen toen Katie Sheriff er was. Volgens de dorpsroddel zou hij tegenwoordig rentenieren aan de Costa del Sol. In de studio in Madrid heeft meegeluisterd Marcel Jansen. U bent econoom aan de Universiteit van Madrid. Inderdaad. Ja, um, vlak voordat we de reportage uh, gingen beluisteren, zei u: Spanje heeft eigenlijk druk hulp vanuit het buitenland nodig om haar zaakjes op orde te krijgen. Hier hoor je toch een voorbeeld in dit dorpje daar uh, ten uh, noordwesten van Madrid. van mensen die het zelf aan het oplossen zijn. Nou, ik, ik denk ook zeker dat, uh, uh, dat het niet ontbreekt aan initiatieven op, uh, op lokaal niveau. Uh, uh, waar het ontbreekt is, uh, is de leiding op, uh, uh, op nationaal niveau. De overheid trekt zich terug, bezuinigt veel. En, en dienstverlening, zoals uh, ouderenzorg, uh, uh, kinderopvang, uh, sportvoorzieningen... Uh, uh, die, die komen allemaal onder druk te staan. En veel, uh, op, lo op lokaal niveau zijn er dus veel initiatieven om dat te verzorgen. En verder uh, denk ik dat veel mensen ook gewoon gedwongen zijn door deze crisis... om, om uh, een nieuwe toekomst te zoeken. Ja. Dus het, het ontbreekt echt niet aan initiatief... Ja. Op het niveau van, van individu uh... Dat is dus alleen maar toe te juichen. Maar als we even naar dit dorpje kijken. Maaltijddeclaraties van 3000 euro per maand. Een bodyguard en een gepanzerde wagen voor de burgemeester. En dat in een stadje van 20.000 inwoners. Daar, daar schrik ik dan wel van. Is dit alleen een, is dit een uitzondering? Of zijn er veel meer gemeenten uh, waar het zo erg is? Nou, dit is denk ik wel een... Uh, een, een een voorbeeld van een hele excessieve uh, uh, verspilling op, uh, van de burgemeester. Maar het is inderdaad zo dat we dit soort excessen... op mindere schaal wellicht, maar in heel Spanje, hebben kunnen zien. Mm -hmm. uh, uh, in de gemeentes hadden astronomische inkomsten door de huizenboom. En dat geld uh, ging uh, enerzijds op aan het verbeteren van dienstverlening... maar werd dus ook verspild... Uh, de scheiding tussen de privésfeer en de publieke sfeer is niet scherp genoeg. Zeker niet zo scherp als in Nederland. En veel uh, burgemeesters die, uh, ja, die, die hadden zin om dat geld uit te geven aan prestigeobjecten. Ja, om... bijvoorbeeld die tunnel in Madrid. Hè? Inderdaad, ik zelf woon daar bijna bovenop. Uh, dat is een uh, acht kilometer lang. Je woont tunnel. daar bovenop, zegt u? Vrijwel. Oké, okay, dus u uh, heeft uh, net, uitzicht op de op de bouwput. Nou, die bouwput is dus nu onder een prachtig nieuw park verdwenen. Uh -huh. uh, uh, maar de tunnel, een acht kilometer lange tunnel... dat is een uh, zesbaans uh, snelweg die daaronder doorloopt... Ja, die heeft uh, 4,5 tot 5 miljard euro gekost. 4,5 tot 5 miljard? Inderdaad. Uh, uh, Zo'n project wordt uh, in korte tijd uit de grond gestampt... Uh -huh. uh, zonder de nodige studies over uh, de impact op... Uh, uh, uh, op de omgeving, uh, of het echt noodzakelijk is, een kost-debaat-analyse. Het moet ook nog rap af voor de verkiezingen... want je wil het uiteraard feestelijk openen... voordat uh, de mensen hun stem bepalen. Mm -hmm. ja, en dat laat uh, zo'n burgemeester, die dus nu minister van Justitie is... die laat dan uh, een totale schuld van bijna 6 miljard euro achter in Madrid. Maar waarom wordt dat cliëntisme zo ontzettend geaccepteerd daar in, uh, in Spanje? Waarom kwamen mensen niet al veel eerder in opstand? Waarom zit deze man nog steeds op zijn post, daar in dat uh, kabinet... Uh van de Partido Popular. Laat ik vooropstellen dat, dat, uh, dat men in zuidelijke landen... in zekere zin coulanter is te, uh, ten aanzien van corruptie... Dan, uh, dan in het noorden van Europa. Het, uh, het wordt bijna gezien als, een, als de olie die het systeem uh, laat, uh, laat werken. Maar er is duidelijk sprake van kentering. De kranten, kranten staan nu vol uh, uh, van dit soort corruptieschandalen. En uh, politici moeten nu echt op hun, uh, op hun tellen passen. De, de nieuw aangetreden regering heeft een aantal benoemingen uh, uh, terug moeten draaien van, uh, van familieleden, van ministers. Uh, en het laatste geval is het hoofd, uh, de president van het, het hooggerechtshof, die in zijn weekenden in een vijfsterrenhotel in het zuiden van Spanje verbleef met zijn lijfwacht, wat uh, uh, ook nog zijn partner bleek te zijn. Die man uh, vroeg, maar, vroeg, maar, ja. vroeg vervolgens een uh, ontslagvoeding ook nog. En daar, uh, ja. dat soort excessen zijn dus nu absoluut onmogelijk. Ja. Politici moeten iedere cent omdraaien. Dus, uh, uh, Cotorradelmos is dus een goed voorbeeld, maar ik denk dat de excessen overal in Spanje tot het verleden behoren, want het geld is gewoon op. Ja, nou, Er is dus een zekere bewustwording, uh, bewustwordingsproces gaande bij die bestuurders. Hoog tijd. We hebben het vanavond over het resetten van Spanje, het herijken van Spanje. Wat is volgens u op dit moment de grootste uitdaging van, voor het land? Welke grote pijnpunten moeten nu worden aangepakt, behalve het cliëntisme? Wat, wat deze crisis heeft duidelijk gemaakt is dat Spanje een, een ommekeer moet maken richting een economie, een meer duurzame economie, een meer kennisintensieve economie. Men moet weg van sectoren als uh, uh, de bouw, uh, laaggeschoolde sectoren uh, uh, en dat vergt enorm veel tijd en energie. Uh, uh, men moet daar dus mensen voor scholen. Er moet hervormd worden, zodat er een goed ondernemingsklimaat komt. En er moet geïnvesteerd worden in, in onderwijs hier. We hebben een groot probleem, uh, we hebben grote problemen op de arbeidsmarkt. Maar op middellange termijn hebben we met name grote problemen... omdat het scholingsniveau van veel mensen achterblijft... bij het niveau wat nodig is om deze economie uh, een goede toekomst te bieden. Ja, u, u doet namens de OESO, dat is een Europese organisatie... Uh, onderzoek hè, naar de jeugdwerkeloosheid in Spanje. Groot probleem, schetst u net. Wat is uw belangrijkste conclusie in dat rapport? Enerzijds zijn de jongeren hier met name een slachtoffer van een, uh, van een veel te grote scherpe tegendeling op de arbeidsmarkt. Dus uh, uh, mensen met vaste contracten die goed beschermd zijn en mensen met tijdelijke contracten die eigenlijk aan de goden worden overgelaten. Uh -huh. Die tweedeling die moet uh, verkleind worden want jongeren komen vast, en zitten jarenlang op tijdelijke contracten en zitten dus altijd als er een crisis toeslaat uh, uh, zijn ze massaal hun baan kwijt. Ja. Yeah. En ten tweede, zoals gezegd, het scholingsniveau. Er is in Spanje de laatste jaren enorm geïnvesteerd... in universiteiten, in het bouwen en uitbreiden van het universitair onderwijs. Maar tegelijkertijd stroomt nog steeds een derde van de jongeren uit het onderwijs... met ten hoogste het verplichte secundaire of het voortgezet onderwijs. Ja. Dat scholingsniveau is volstrekt onvoldoende. En daar moet aan gewerkt worden. Om u een idee te geven, vandaag de dag zijn er 1,1 miljoen jongeren zonder uh, zeg maar een startbewijs, uh, om, dat in Nederlandse, om die Nederlandse terminologie te gebruiken... die werkloos zijn en die op geen enkele manier in hun... Uh Opleiding aan het investeren zijn. Ja, oké. Okay. Dus wat deze regering moet doen is langetermijnpolitiek. Maar daaraan schort het vooralsnog, uh, als ik u goed begrijp. Um, maar in crisistijd ontstaat er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Laten we optimistisch blijven. Zoals het bedrijf SOM Energia. Dat is de eerste duurzame energiecoöperatie in Spanje. En ondanks dat het bedrijf eind 2010 werd opgericht, in de hoogtijdagen van de crisis, groeit het als kool. Verslaggever Katie Sheriff, u hoor daar zojuist al even, bezocht Girona in in het noorden van de Spaanse regio, Catalonië... waar SOM Energia twee jaar geleden begon. Ik twee enorme angry. groene poepels voor me. Mm. Wat is dit? Dit is uh, een van de eerste biogasinstallaties in, uh, in, in Spanje... die uh, een jaar of drie geleden is uh, begonnen met produceren. Uh, het werkt op basis van uh, koeienpoep. Dus je hebt twee enorme, nou ja, bijna zwembaden, vol met, uh, met drek. Waar de bacteriën uh, hun gang gaan en, uh, en gas produceren, methaangas. En daarmee produceren ze elektriciteit en warmte. Econoom en ondernemer Gijsbert Huink verhuisde vier jaar geleden naar het Catalaanse platteland. Hij is een van de oprichters van Som Energia de eerste Spaanse duurzame energiecoöperatie. Wat we wilden was een groep mensen bij elkaar krijgen... om samen elektriciteit te kopen van groene stroom... en samen ook nieuwe groene stroom te produceren. En waarom? Waarom? Omdat... Want volgens mij is er in Spanje al heel veel geïnvesteerd... in duurzame energie. En Spanje is een van de voorlopers in de wereld. Qua elektriciteit wel... Uh, ongeveer een derde van de elektriciteit wordt in, in Spanje via, via duurzame uh, methodes geproduceerd. Dat is een derde. Uh, ons doel is om, om naar 100% te gaan. Uh, de grote bedrijven hebben bijna niks in groene stroom geïnvesteerd. Er zijn meer privé-investeerders geweest en buitenlandse investeringsfondsen die, die, de, die de echte investeringen hebben gedaan. Bovendien bezuinigde de Spaanse regering begin dit jaar alle subsidies aan groene energieprojecten weg. De coöperatie is dus ook zonder subsidies opgezet... Wij willen in uh, enkele decennia naar een energievoorziening die veel meer verspreid is dan nu. Dus geen grote centrales, maar veel, veel meer kleinere, uh, die veel meer in hand is van de mensen dan het nu is. Dat de mensen een belang bij hebben, dat alles goed functioneert uh, en die uh, ook veel duurzamer is dan het systeem wat we nu hebben. Para això neix una nova iniciativa popular, Som Energia. Om lid te worden van SOM Energia betaal je 100 euro voor het eigen vermogen. Dat krijg je terug als je je lidmaatschap opzegt. Daarnaast betaal je gewoon je energierekening met dezelfde prijs als bij de grote Spaanse uh, energiemaatschappijen no zoals Endesa of Iberdrola. Die Leden die willen, de kunnen ook investeren in energieprojecten van als zonnepanelen en windturbines. I'm Elk lid heeft inspraak in de koers van het bedrijf. Somme de de Energia. De de de. Dit was een de hele goede week voor Europa. Sneller dan voor commissaris, -commissaris Olli Rehn. Heel snel We kwamen er andere mensen bij. Die die die die die lich. Lich. Ja, leuk. Eindelijk. We spraken over de situatie in Spanje. Vervolgt Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Grondse Zorgcoöperatie, opgericht. En dan nog het nieuws van de collega's van het Financieel Dagblad vanochtend. Somme Energia van de Aan de rand van de Middeleeuwse Stad Girona zit het kantoortje van Som energie zouden ah, achter de schermen ja. werken. Marta Doncel is een van de enthousiaste vrijwilligers. Euro. De werkloze biologen beantwoordt twee dagen per week de telefoon. Ja. Nee, nee, nee. Waarom worden mensen vooral lid van deze coöperatie? Is Porquista Campsala, de nee, Letterlanders Compagnie, de nee, Letterlanders is Iedereen die zich aanmeldt, is klaar met het energiesysteem dat we in Spanje hebben. en blijft achter je vraag. Het kan staan en het zal politiek. ...voor ex-politico's of de ex-politici die daar het de financieel de dagblad de Einde van je termijn alleen zit erop, vijf jaar hier gezeten. Er is steeds heel veel boek in de, de politiek. eurocrisis. Die ik denk uh, dat ik de, de afgelopen jaar, jaar tijdens de eurocrisis... Dat ...bijna is alle onbeschaamden dan in Nederland. Als je politicus bent geweest, als je minister van Energie bent geweest... ...waarbij je de markt in de gaten moest houden en een marktspel moest keren... ...krijg je bijna geen informatie meer van mensen klaar met je lopen. De baan, dan kun je een in de baan verwachten dus bij een van de grote anoniem. vijf uh, bedrijven. En dan petsbaar. krijg je ongeveer 100.000, 150.000 euro per jaar om één keer per maand... Uh, naar een... Onze excuses, er gaat iets mis in de techniek... waardoor we twee reportages door elkaar horen. We werken nu hard om alleen de reportage van Katie Sheriff vanuit Spanje... voor u ter horen te brengen. We pakken het nu op als het goed is. De werkloze biologen beantwoordt twee dagen per week de telefoon. Waarom worden mensen vooral lid van deze coöperatie? Is porque está cansada de las grandes eléctricas que tenemos in España Eigenlijk iedereen die zich aanmeldt is klaar met het energiesysteem dat we in Spanje hebben: de macht van de vijf grote bedrijven. Politicos of ex-politicos. De ex-politici die daar de diensten uitmaken, die denken alleen aan hun eigen portemonnee. Nee, ze hebben nog steeds heel veel invloed in de huidige politiek. Digamos que gobierno y compañías de is como si fueran lo mismo. En dat is in Spanje onbeschaamder dan in, in, in Nederland. Uh, als je politicus bent geweest, als je bijvoorbeeld minister van Energie bent geweest. waarbij waar je de markt in de gaten moest houden. en een, en een eerlijk marktspel moest creëren voor iedereen. Uh, als je dan eenmaal klaar bent met je politieke loopbaan. dan kun je een, een baan verwachten bij een van de grote uh, vijf uh, bedrijven. En dan krijg je ongeveer 100.000, 150.000 euro per jaar om één keer per maand uh, naar een uh, vergadering te gaan waar je waarschijnlijk niet veel voor hoeft uh, voor te bereiden. Zo werkt ex-premier Asnar tegenwoordig bij Endesa en zijn gepensioneerde voorganger González adviseert Venossa. De verontwaardiging over die zogenaamde snoepjes voor ex-politici is groot. En de crisis wakkert die verontwaardiging aan, zegt vrijwilliger Marta Doncel. Je hebt mensen die zich helemaal afzetten tegen het systeem en gewoon niet meer gaan stemmen en zich er niet meer mee willen bemoeien, anti-alles zijn. Je kan ook het systeem proberen te veranderen van binnenuit. En volgens mij is som energia zo'n project dat probeert mee te gaan in het huidige systeem en zo van binnenuit dingen te veranderen. Zoals como funciona todo, pero pero desde dentro. Aan het strand van de kustplaats Mataró, ten noorden van Barcelona... ...vind ik de ecologische strandtent La Sal del Barador. Eigenaar Ricard Jonet is sinds kort de eerste ondernemer die bij Song energie koopt. In Spaans zeggen we het de van Indiës. la de proef met mij funciona, het con met andere klanten. Hij is als proefkonijn tevreden. Hij betaalt dezelfde prijs als bij andere energiebedrijven... ...en draagt ook nog eens bij aan een duurzaam initiatief. Ook hij is de macht van de grote Spaanse energiemaatschappijen spuugzat. De lobby van de is in Spanje de lobby met de fuerza. In Spanje mag je bijvoorbeeld niet zoals in Nederland zonnepanelen op je dak plaatsen voor eigen energiewinning. Want de grote energiemaatschappijen houden die wetgeving tegen. ze Projecten als SOM Energia kunnen dat monopolie doorbreken. Het is een thema dat voor mij is Nu is het crisistijd en eigenlijk staat heel Spanje stil. Waarom lukt het dit initiatief van duurzame energie wel om van de grond te komen? In de hoogtijdagen van de crisis? Nou, vooral is het land niet parado, Het eh, zijn tiempos de cambio. Volgens mij is dit helemaal geen tijd van stilstand in Spanje. Volgens mij is dit juist een tijd van verandering. Waarin we na gaan denken over waar het met Spanje naartoe moet. Er zijn veel projecten om de tendentie van de los últimos años. veranderen. En gelukkig zijn er een heleboel projecten met nieuwe ideeën. Waarvan uh, SOM Energia er ook een is. En ik hoop dat, uh, dat er een, een andere maatschappij uit naar voren komt. En dat deze projecten... Entre ellos, soms energie, en creciendo y, y, y nos den otro modelo de sociedad. Zo kun je daar boven door het raampje kun je, je het zien. Gadverdamme! Maar het is een soort bruine blubber waar een, een, een beetje witte koeklaag op ligt. Zie ik dat ja. goed? Dat ja, is de schimmel. Zie je ziet hier borrelen. Gijsbert Huijink vertelt enthousiast over de biogasinstallatie van zijn buurman. De eerste eigen installatie van Som Energia is nog in aanbouw. Net als een aantal zonnepaneelprojecten. Er moeten nog veel meer leden en investeringen bijkomen om geheel zelfvoorzienend te worden. Maar Huijink gelooft dat het project juist door de crisis kan slagen. Uh, ik denk dat, uh, dat de hele crisis voor mensen duidelijk heeft gemaakt... dat dingen misschien op een andere manier georganiseerd moeten en kunnen worden... Uh, mensen staan heel erg open voor, uh, voor iets nieuws. Om meer het heft in eigen hand te nemen en het op een andere manier te organiseren. En uh, ik denk dat voor ons de, de crisis niet slecht is geweest, uh, alleen maar goed is geweest. U hoorde een reportage van Ketisjerre vanuit Spanje. Nog steeds in de studio in Madrid zit econoom Marcel Jansen. De crisis is voor dit project eigenlijk alleen maar goed geweest... wordt aan het einde van die reportage gezegd. Bent u daarmee eens, meneer Janssen? Het doet me een beetje denken aan, aan een film waarin ik uh, mensen zie... tijdens uh, een interview als iemand wordt ontslagen... je wordt gezegd dat het eigenlijk een uh, uitstekende kans is in je leven... om een nieuwe draai aan je leven te geven. Mm -hmm. uh, uh, dit is een initiatief wat werkt. Er, wordt, uh, er worden hier nieuwe initiatieven genomen... maar heel veel mensen zien hun bedrijf op dit moment in de problemen raken... doordat ze Spanje niet uit uh, de crisis raakt. Uh, uh, het is goed dat er nieuwe initiatieven komen... Maar voordat we hier kunnen praten dat, dat veel Spanjaarden nieuwe kansen krijgen... en inderdaad dus een draai en een eigen leven kunnen geven... is het zaak dat er uh, voortgang wordt gemaakt in Spanje... maar ook in Europa met een oplossing voor Spanje. Want uh, op dit moment uh, denk ik dat veel mensen... dit als een uh, veel te optimistisch beeld inschatten. Ja, deze, uh, deze reportage, de, de, we noemen het de green shoots. U zegt eigenlijk, het zijn er nog net wat te weinig om heel optimistisch te zijn. Um, wat voor rol zouden andere Europese landen kunnen spelen... om de Spanjaarden te helpen, Nederland bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat er, uh, dat er gezorgd moet worden dat, uh, dat Spanje de komende jaren kan rekenen... op uh, financiering, op acceptabele uh, uh, interestvoeten. He, dus uh, er moet gezorgd worden dat dit land de tijd krijgt om uit die crisis te groeien. Het is dus niet zaak dat het noorden uh, uh, de tekorten gaat financieren. Waar het, over, waar het om gaat is dat we uh, uh, deze landen helpen. Ze zijn op dit moment betalen ze een hele hoge prijs voor de crisis in de eurozone. Daar moet een oplossing voor komen. En tegelijkertijd, als het nodig is, zal er dus uh, tijdelijke noodkredieten gegeven moeten worden. Maar ik denk dat het zaak is om uh, twee of drie jaar de tijd te geven aan deze landen, goed, met goedkope financiering om dan orde op zaken te stellen in Spanje. Wat de eindverantwoordelijke hier zijn, de Spaanse politici... niet de Europese politici. Maar er moet dus uh, werk gemaakt worden van die bankunie. Er moet werk gemaakt worden van uh, een versteviging... van die architectuur van de euro. Uh, het is duidelijk dat de euro op dit moment uh, structurele zwakheden heeft... Waar, waaronder vooral de zuidelijke landen leiden. Ja. En het noorden zal daaraan mee moeten helpen. Nou, we hopen dat we met een nieuwe minister van Financiën... vanuit Nederland in ieder geval daar een constructieve rol gaan spelen. Ik denk dat u dat vindt. Ja, inderdaad. Ik denk dat het uh, tijd wordt... voor een kleine verandering uh, op het ministerie van Financiën. Niet meer Kees, Jan Kees de Jagen wat u betreft. Uh, ik neem aan dat de kans klein is... dat de CDA een, uh, een minister van Financiën kan leveren. En uh, dat is misschien wel positief. Goed, hartelijk dank Marcel Jansen, econoom... aan de Universiteit van Madrid. Every non-Muslim is an infidel. Their lands, their women... U hoort een fragment uit de film Innocence of Muslims... waarin een wel heel bombastische Mohammed zegt... dat de vrouwen en de landen van de ongelovigen aan hem behoren... Hij is daar te zien met een, een bespat hemd aan... zwaaiend met een zwaard. En in de islamitische wereld zijn ze ontzettend boos over deze film. Vooral uh, omdat Mohammed zelf te zien is. En dat mag helemaal niet volgens, het, uh, volgens de islam. Op het internet uh, circuleert dus een soort trailer... van iets meer dan 13 minuten van de film. Niemand weet of er nog meer komt of dat er nog meer is. Maar de gevolgen zijn nu al groot. Amerika evacueert deze dagen haar ambassadepersoneel uit Jemen en Sudaan. Nadat in Libië dinsdag de Amerikaanse ambassadeur en drie van zijn medewerkers om het leven kwamen... toen het consulaat in Benghazi werd aangevallen door woedende fanatici. Daarna volgden in de hele Arabische wereld kleine, maar felle demonstraties. Waarom deze enorme eruptie van anti-Amerikaanse gevoelens? Hier aan tafel, Arabist Roemeijer, verbonden aan het instituut Klingendaal. Um, ik zeg net, uh, het, het is een kleine groep woedende fanatici. Ja. Klopt dat? Um, ja, volgens mij is er van alles uh, in, in die groep die, uh, um, die ambassades aanvalt. Dus het zijn ook gewoon jongeren die, uh, die helemaal niet ideologisch uh, gedreven worden... maar uh, uh, protest willen uitvoeren tegen... Uh, Uit zijn op relletjes. Exact, ja. ja. ja, ja. De, de, de laatste berichten zijn dat een, een groepering die heet Ansar als Sharia dat die achter de aanval zit in Libië... dat het om een militie gaat voor rond de 200 mensen... dat hun leider heeft verklaard niet zijn democratie te zien... en alle buitenlandse vertegenwoordigingen in Libië... met de grond gelijk te willen maken. Radicale taal dus. Is zo'n groep een gevaar voor de stabiliteit in het uh, net nieuwe Libië? Ja, zeker. Ik denk dat de zelf is wel een uh, bedreiging voor. Uh, je ziet hetzelfde ook in, in Tunesië. En... Uh, ja, ook een beetje, in iets mindere mate in, in Egypte. Maar in, in Tunesië zijn ze volgens mij veel kleiner. Het gaat om een paar duizend, geloof ik. Uh, ja. dus, uh, maar wat we niet zagen in de, in de Nederlandse media, tenminste niet voor zover ik weet, is dat die Chris Stevens, die, die ambassadeur, is ontzettend populair in Libië, ja. vanwege zijn rol tijdens de revolutie. Ja. Hij steunde die opstandelingen. Ja. En in Benghazi en Tripoli zijn er ja, grotere demonstraties geweest uh, om hem te herdenken dan, dat er demonstratie, die, die, dan die demonstratie daar voor, die, uh, voor het consulaat. Er zijn dus echt twee kampen waarbij me de gematigden ja. op dit moment in de meerderheid lijken. Ja, ja, ik denk ook zeker dat het, het geval is in, in Egypte. Want uh, de Mosman-boederschap houdt zich natuurlijk uh, afzijdig. Die, die uh, veroordeelt het. En uh, je kan het ook zien als soort acties... Uh, om uh, die gematigde regering in, in discrediet uh, te brengen... en in verlegenheid te brengen. Zeker in relaties ook met de Amerikanen te, te ondermijnen. Mm -hmm. Dat hebben... is het doel. Dus uh, er zit dus een organisatie achter, of is dat... Te instrumenteel gedacht. Ja, ik denk dat het in ieder land weer anders is. Ja. Uh, en het zou kunnen dat in, in Libië dat het veel gerichter is. Uh, ik heb het idee dat in Egypte veel minder uh, uh, doelgericht is. Uh. Ja. Maar ik denk in, in Libië wel. Uh, maar in ja. ieder geval, het effect is, uh, is hetzelfde. Dus dat je die regering in diskrediet in brengt. Uh, ja. het... Al-Qaeda op het Arabisch Gierijland, een soort onderafdeling ja. van Al-Qaeda. Een van de leiders daar liet weten dat de moordpartij een vergelding is... voor de Amerikaanse aanval met een drone op de uh, Libische topfiguur van de terreurorganisatie van die terreurorganisatie, die heet Abu Jaya Alibi. Al dus al -Libi is natuurlijk uit Libië afkomstig. Ja. Moeten we zo'n bericht geloven? Of is dat gewoon meesurven en claimen... dat je een succes ja. hebt geboekt in de strijd tegen de ongelovigen uit het Westen? Um, ik, ik denk het laatste, ja. Ik, ik denk dat het... Uh, Al-Qaeda springt altijd op dit soort dingen in... en maakt er altijd weer een soort propagandastunt van. Dus, uh, maar het zou kunnen dat er... want er zijn natuurlijk wel veel jihadisten in, in Libië... Dus um, er dus zouden relaties uh, kunnen zijn natuurlijk. Dus, uh... ja. Iets anders wat opviel daar in Benghazi was dat de nationale overheid, wat dat ook mag zijn in Libië, er totaal niet aan te pas kwam. Uh, die, die mensen die daarvoor het consulaat stonden ja. te demonstreren, het aanvielen, uh, die werden verjaagd door een andere militie. Ja. Die erbij werd geroepen, er was geen politieman te zien. Ja. Dit is het machtsvacuum waar we in Libië zitten? Ja, ja. Kennelijk, uh, ja, ik denk dat dit ook een goede reden is. Uh, en een stimulans voor de regering om, uh, om nu eens op te treden tegen die verschillende milities. Uh, ja, dus, daar moeten ze uh, aan werken. Daar moeten ze aan werken. <laughs> de Nederlandse ambassade in Cairo. die meldt op hun Facebook-site. dat er geen enkele link is tussen die film. de Moslems mm. of Innocence. en Nederland. Ik wist überhaupt niet dat daar uh, uh, over gespeculeerd werd. Maar mm. dit hebben ze daar op, die, op de website van die ambassade gezet. Er zouden geruchten gaan. We hebben het uitgezocht. Er zijn inderdaad hier en daar hmm. wat posts op het internet... dat Nederland ook iets met deze film te maken zou hebben. Maar dat is zeer ver gezocht. Wat vindt ja. u daarvan? Dat Nederland zo proactief dit soort dingen op zijn site zet. De Nederlandse ambassade daar. Nou, Ik kan me voorstellen dat uh, de Nederlandse ambassade wel uh, beducht is natuurlijk. Vanwege de hele ervaring met de uh, fitna film. Dus uh, ja, ze willen zich hier natuurlijk verder van houden. En uh, zo min mogelijk uh, heisa hebben. Dus ik kan me wel iets bij voorstellen. Dat ze... Uh, Probeer dit van, ver van zich te houden. Ja, Geert Wilders heeft gezegd. We moeten links zetten naar deze film. De, vrij, de, mei, de vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Uh, we moeten uh, uh, duik niet weg, maar sta op. Dat is eigenlijk zijn oproep. Is dat, wat vindt u daarvan? Um, ja, ik, ik ben wel voor uh, verdediging van de vrijheid van meningsuiting. Maar ja, om dan zo'n film aan te grijpen om dat uh, te verdedigen lijkt me niet zo handig. Nee. nee. Er werd ook gediscussieerd op Al Jazeera, uh, zag ik net... Uh, ja. dat de vraag daar, die centraal stond, was... is dit nou een eruptie van anti-Amerikaanse gevoelens die echt zijn? Ik bedoel, ja. hebben we een probleem in, Amerika, of in het Midden-Oosten? Dat hebben we natuurlijk al heel lang, vanwege ja. Israël en zo. Ja. Is dit iets echts of is dit een aangewakkerde hype? Ik denk dat het wel echt is, maar... Um... Ja, maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. En, uh, ook, ook omdat nu weer het beeld naar boven komt van uh, het Midden-Oosten. Daar, wo daar wonen alleen maar uh, fanatici en dergelijke. Want het is natuurlijk weer het oude beeld wat we kennen van, uh, van roche Affair. En, en uh, nog uh, voor de Arabische lente. Dus het, het is jammer als uh, iedereen zich hierdoor laat be beïnvloeden... door uh, het beeld van, van de Arabische wereld. Want er gebeuren natuurlijk heel veel dingen. En dit leidt alleen maar af van, uh, van de structurele hervormingen die, die plaatsvinden. Vinden. Ja, wat zou Amerika moeten doen om wat populairder imago te krijgen? Uh, of, of is dat gewoon onmogelijk? Ja, <laughs> nou, dat is wel heel erg moeilijk. Maar bijvoorbeeld, uh, uh, ik geloof volgende week gaat uh, Morsi, dus uh, de huidige president van Egypte, naar uh, uh, Obama. Dat is natuurlijk wel, wel interessant, dat soort uh, ontmoetingen. Ja. Dus, uh, dus er zijn veranderingen gaande in, in, in, deze, in, in de Arabische wereld... en de Amerikanen die ondersteunen dat wel. En ze proberen niet... Uh, bijvoorbeeld Mitt Romney zou waarschijnlijk uh, dat niet zo snel doen... Uh. Oké, okay, dankjewel. We blijven het volgen. Roemijer verbonden aan Instituut Klingendaal. Dit was Bureau Buitenland van 16 september. Uh, de goede versie van de reportage uit Spanje... kunt u straks terugluisteren op vilavpro.nl met nogmaals excuses. Zometeen komt Labyrinth met de vraag of de Voyager al terug uit, of uit het zonnestelsel is. Die gaan op zoek naar het antwoord. Hartelijk dank en graag tot volgende week. Buitenland, de wereld van alle kanten. Bijna niets. Bijna niets gaat er boven het genot van een sigaret. Na 28 jaar roken en zo'n 170.000 sigaretten... is het tijd om te stoppen voor programmamaker Marcel Dekker. Ja, als we kijken naar de mate van de lichamelijke verslaving... dan scoor je zo tussen de 5 en de 6. Luister zometeen naar de documentaire De Roker Stop. Verzin iets anders als de sigaretten, die gaat je nul helpen. Dat weet je wel. Een rondgang langs Stop met rokenprofeten Profeten en strijdvaardige rokers. Ik heb die uitgedrukte peuken losgerold en opgerookt. Zometeen, 9 uur, Radio 1, De Roker. Stopt. Het nieuws van alle kanten. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. In gesprek op 2, Ton Heerts. Als oud-Maris en beveiliger van Prinses Margriet... had hij niet echt een linksprofiel. Nu is hij de nieuwe man van de FNV. Hoe maakt hij een einde aan de interne strijd... Wat is zijn invloed op de formatie en wat is zijn visie op de arbeidsmarkt? Ton Heert vanavond rond half twaalf in gesprek op twee op Nederland 2. Dit is Radio 1.